Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al twintig jaar. En jij en beleeft het. ZFM. In 2010. Al twintig jaar live. We Met. Met nu. In Zandvoortse Zaken.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 Dus ik heb geen, geen kantoorbaan in dat opzicht. Dus je kan uh, alle kanten heen. Je bent heel flexibel. Uh, speel je zelf ook een instrument? Ja, ik ben van oorsprong gitarist. Oh, ik wat heb leuk. Uh, klassiek gitaar ja. gestudeerd. En uh, dat is weer heel lang geleden hoor. En ik heb uh, ook in de popmuziek nodig gedaan. Met drie jaar voelprof geweest. En daarna ook nog heel veel gespeeld als klassiek gitarist. En uh, dat heb ik de afgelopen. Nou, 15 jaar dus niet meer gedaan, uh -huh. omdat ik het steeds drukker kreeg met, uh, met organiseren, want uh -huh. ik ben uh, directeur hier in Zandvoort, maar dat is eigenlijk maar 1 vijfde deel van mijn, mijn werk. Oh, wat doe je nog meer? Ja, ja je zou bijna denken, nee, daar is je school echt te klein voor, hoor, ja, dat, uh, ja. om, om daarvan te leven. Uh, ik ben uh, als coördinator verbonden aan het muziekcentrum in Haarlem, dat Aha. is een hele grote school. Ja. En daar hebben we 1800 leerlingen ruim, althans voor de,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 Let me be around. I promise you I won't make a sound. Cause the wind is blowing hard to see. We'll take a ride, just you and me. Let's go down to the south of France. But we can love I think there is a chance. Go down for the holiday to leave those happy thoughts again. I Sound really fast when you're on the run. Cause the world's closing in on us. A second later, we're on the bus. You're so fine and I love you so. So beautiful, but I have to know is this real or is it just a game? Take a ride, we'll come back the same.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 Twee verschillende groepen. Ja. En bij elkaar had hij daar twaalf leerlingen in. En daar zijn vijf aanmeldingen uit voortgekomen. Mm, kijk Dat is aan. heel bijzonder. Ja, Met andere woorden... Die zijn in aanraking gekomen. Ja. En niet eventjes er langs gefietst. Nee, echt eventjes gespeeld, geprobeerd. Ja. En die zijn zo enthousiast geworden. Willen en ouders ook. Ja. Dat is mooi hè. En dat is de grote kracht van zo'n project. Ja. ja, het is heel bijzonder vind ik dat de cultuur als het ware hier meer...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 hij heeft daar een behoorlijke strijd achter gezeten. Maar mm. daar kan een, een, een band ook volle de sterkte desnoods spelen. Zonder dat iemand er ook intern last van heeft. Nou, dat is wel heel goed dan. Zeer Dat is bijzonder. Bijzonder. ja bijzonder. <laughs> ja. En uh, dus ja, als je daar binnenkomt. Dat is een uh, soort jongensdroom, zou hij bijna zeggen. Prachtig, ja.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 Nou, daar kunnen we best dus wel trots op zijn hoor. Je zou ja, dat is heel mooi qua uh, geluid hè? Ja. Mr. Love and Death. Mr. Love and I'm loving it on the fire, but come on the right man. I've been mad at that shit, coming from England. To satisfy her soul, she knows she wants a man. Boom! It's about run, she fucked up fast. And make you explode, just like a bum. Every hour, every minute, man. Every second, they coming, be miss a lover, man. They can be miss a lover. Hello, boy. Miss All over. I'm going to tell you when the time of Miss follow Over, man. It's the middle of the girls and depending on the man. Carol, it's a villain. Go like on and I'm on the time of Miss All Over. Man, the time of Miss All Over. Me. I cannot explain Holy blues I got a Heartaches and pains since she's gone, gone, gone, gone Lady's gone I wonder, wonder, wonder When she's gone, gone, gone, gone Lady's gone. gone I can't sleep at night Got no appetite Everything is wrong I used to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 Laten we hopen dat we ja, het verder kunnen, kunnen, maar goed, Natuurlijk. je moet heel realistisch zijn, hierin. Mm. Um, zou het niet beter zijn om ook daarnaast, naast deze dingen die we in het project doen zoals ik nou net mm. zei, ook de onderwijzer zelf op een of andere manier te coachen ja. of bij te scholen? Nou, dat is wel een hele leuke ja. idee, ja.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 Ik heb een website, uh, dat is www.newwavezandvoort.nl Dus aan elkaar geschreven, um, Dat is één. Er staat ook mijn telefoonnummer op, maar laat ik het ook nog maar geven. 024-57-19255 ja. Dus 5719255.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 That's a whole well seen. 4.5 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. FC Twente is voor het eerst in zijn geschiedenis landskampioen geworden. De Enschedeers verzekerden zich in Breda van de eerste plaats in de eredivisie... door een zege van 2-0 op NAC. De andere titelkandidaat, Ajax, won uit in Nijmegen met 4-1 van NEC. De spelers van Twente kregen in Breda de kampioenschaal uitgereikt. Morgen worden ze in Enschede gehuldigd. Na het laatste fluitsignaal vierden duizenden supporters in het centrum van Enschede het behaalde kampioenschap. Er was geen doorkomen meer aan en daarom riep de politie andere supporters op om niet naar de binnenstad te komen. Duitsland verwacht dat het zijn geplande lening aan Griekenland vrijdag al effectief kan maken. Morgen bespreekt de Duitse regering de lening en daarna moet het parlement er nog mee akkoord gaan. Van de eurolanden gaat Duitsland de grootste bijdrage leveren aan de kapitaalinjectie voor Griekenland. De Duitse minister Schäuble is blij met het bezuinigingspakket dat de Griekse regering vandaag presenteerde. De Grieken gaan 30 miljard euro bezuinigen in ruil voor steun van de EU en het IMF. Volgens Schäuble is het grootste doel van het steun het beschermen van de stabiliteit van de euro. Het midden van Chili is opgeschrikt door een aardbeving. De schok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter en was te voelen in de hoofdstad Santiago. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en is er geen schade aangericht. Twee maanden geleden werd Chili getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. Daarbij vielen toen 500 doden. De schade bedroeg 30 miljard dollar. In Amsterdam-West is gisteravond een politiehelikopter met een laserpen beschenen. Zes jongeren zijn opgepakt. Dat kon omdat de helikopterbemanning filmbeelden had gemaakt van het incident. De zes krijgen een verbaal voor het belemmeren van politiemensen in hun werk. Het weer. Bewolkt en regenachtig. In Limburg kans op onweer en hagel. Morgenmiddag geleidelijk droger en zonniger bij een temperatuur van 9 à 10 graden. Dit was het NOS Journaal.